De sport en competitie heeft zijn eigen podcast, dus de belangrijkste ook. Gooi wel, eerste klasse H, regio West en heren, tweede klasse J, regio Oost. Ooit worden we kampioen. Dit is seizoen 6, aflevering 6 van Koninkveld Kampioenschap. Met Koert Keizer. En Wauw Smit. Hey. Wauw Smit, hoe gaat het met jou als mens? Uh, het gaat goed met mij als mens. Uh, ja? ja, ik heb een hele leuke beer shower gehad. Ja. Uh, of een, uh, uh, een dadcheler, noemen ze het ook. Wauw. Dit is echt de meest cringe term ooit. Maar <laughs> ik heb gewoon met allemaal leuke mensen helemaal leuke dingen gedaan. Dus uh, ja. uh, ter ere van dat ik nog even vrij ben om te doen wat ik wil. Ja. Um, en over een tijdje niet meer. <laughs> ja, ik kon er niet bij zijn helaas. Nee, ja, ja er was iemand afwezig. Ja. ja. ja. Maar goed, dat, dat gebeurt wel eens vaker. Tussen ons. Ja. Ik, het is zeg maar, uh, ik heb ook boter op m'n hoofd. Hè? Dus uh, het, het is je vergeven. En, uh, ja. je, je werd gemist, maar we, we konden zonder je. Gelukkig, gelukkig. gelukkig. Wat hebben jullie gedaan? Um, we zijn uh, begonnen met wat uh, lekkers te drinken bij um, uh, Belvedere ofzo in uh, Haarlem. Uh, uh, niet Haarlem, sorry, Utrecht. Uh, en daarna zijn we naar de kartfabriek gegaan. Lekker. En daar hebben we drie heats gekart. En bij, de, Zo, ja. nu. en bij de derde heat had ik met mijn lame armpjes, uh, ben, ik, uh, ben ik de boarding ingereden. Toen was er toch een st stapel banden die iets dichtbij stond. En toen kreeg ik, uh, nou ja, werd mijn kart 10 centimeter naar binnen gegooid. Waardoor mijn ribben een beetje <laughs> een goede optaten kregen. Dus daar heb ik nog steeds wel een beetje last van. Maar we gaan vanavond weer eens proberen te sporten. Dus uh, heel mooi. Dus het is echt uh, vandaag weer voor het eerst uh, wat gaan doen. Ja. Ja, dus uh, ik, ik bewoog uh, vorige week. Uh, nou ja, ik, ik kon goed uh, ja, meekrijgen dat ik uh, had gekart. En yeah. daarna zijn we naar uh, Beers and Barrels geweest. En daar hebben we vleesje gegeten met allemaal lekker. Nice. Mensen. Ja. Lekker uh, warm. ja, ik was niet. Want ik had uh, tien weekenden. Ja, ik dacht, dit is een mooie segue. Ja, ja, thanks. Ja, ja. ja nee. <laughs> ik had, uh, we waren in Antwerpen met de heren drie. En ja, het uh, ja, was weer uh, een mooi weekend. Ja, het begon een beetje minder, want ik zat uh, vast in de trein. Anderhalf uur lang bij uh, grensovergang. Er zit zo'n knopje op de deur, hè? Oh, wacht. Ja, oh. er stond achter een defecte trein vlak bij de, grensover bij de grensovergang bij, uh, bij Breda. Heet het? Hazel? Ja. Yeah. Dus ik heb anderhalf uur stilgestaan daar zo. Jezus. Ja, dat was een beetje zuur. Maar dat was het heel leuk. En, ja. Uh, ja. Vooral uh, de zaterdagavond, uh, toen zijn we gaan stappen in de kroeg. Die heet De Vuile Was in Antwerpen. Yeah. Ik heb opgezocht hoe de DJ heet. Het was namelijk een vrij epische DJ. DJ Jordi, 20 jaar oud. DJ, DJ Jordi. Jordi heeft alleen maar introotjes aan elkaar lopen draaien. Het was echt... Vet. Dat, nou ja, het was niet te doen. Het was niet goed. Nee, het was niet goed. Na nee, was... vijf bier was het grappig. Maar yeah. het was wel echt... Pieter zei op een gegeven moment... Het is wel incasseren dit. Het was echt gewoon alleen maar... Nou, ik denk als die een nummer 30 seconden op had staan dat het lang was. Nee. Het <laughs> ging maar door, het ging maar door. En elke overgang vrong ook een klein beetje. Het past allemaal net, net niet goed in elkaar. Oh, nee. Ja, ja. ja. Shout-out DJ Jordi in Club de Vuile Was in Antwerpen. <laughs> Club de Vuile Was. Oké. <laughs> ja. Oké. Okay. wel heel geweldig, ja. ja. Gelijk maar doorgaan met excuses en rectificaties. Ja. Uh, het is namelijk best een lijstje. Ja, ik zag het, jij. ja. ja. Uh, even kijken. We zijn een wedstrijd van Vokaza vergeten te noemen in het kopje programma. Oh nee. Helaas voor alle mensen, mensen in de mansta die uh, willen komen kijken op de tribune. Helaas. Ja, sorry. Helaas. Gewoon. Echt. Ja. Echt sorry. Ja. Dat is heel onprofessioneel voor ons. Ja. Vind ik wel. Net alsof we niet betaald worden. Ja. <laughs> huh? Arniek heeft een uh, bericht gestuurd dat het een wel degelijk een studentenvolleybalvereniging is in Nijmegen. Ja, hij ja. nou. Ja, ja. Volgens mij mogen arbeiders daar ook bij. Dus ik, oh. ik, ik weet niet of ik dat echt een pure um, studentenvolleybalvereniging vind. Maar hmm, ik ga het nog ja. eens navragen. Oké, okay, nou, daar uh, gaan we het nog over hebben. Ja. Ik zei uh, dat vanaf het uh, komend seizoen er weer verplicht gepromoveerd moest worden. Dat is niet zo. Dus Voelingo uh, kan nog steeds eindeloos in de eerste klasse blijven kamperen. Tuig. Ja. Beetjes. Uh, hadden we een bericht van Michiel, dat eigenlijk geen rectificatie, maar juist een bevestiging dat we het goed hadden. Ook wel eens leuk. Nice. Fijn. Dankjewel, Michiel. Ja. Het Wapen van Utrecht is uh, inderdaad gebaseerd op de bandel van Sint Maarten. Nice. Uh, hij deelde die inderdaad met een zwerver. Uh, ik heb het gewoon nog even opgezocht. Later droomde hij dat die zwerver Jezus was en toen werd hij je kluisnaar. Raar. Weirdo. Nee. Ja. Oké. Okay. Ja. later droomde hij dat die zwerver Jezus werd, was en werd toen kluizenaar ja. Jezus werd kluizenaar of, of hij zelf nee Sint Maarten, oh, Sint Maarten. Maarten. Okay. Ja. maar dat Sint was Maarten. toen ook dat schijnt ook wel eens hip te zijn geweest dat je een kluizenaar in je uh, in je achtertuin had wonen ofzo dat je daar gewoon een random <laughs> kluizenaar in je achtertuin had, gewoon in een hutje ofzo gunstig, gewoon een soort van ja. waakhond maar ja, dan... Zoiets. Ja. Ja. maar dan heerlijk Uh, nog een berichtje van Michiel. De naam van het drangspel waar we niet op komen komen. Um, met een nieuw, steeds een nieuwe regel nog bedenken. Kingsen. Ja. Uh, ja. Ik lees het. Ja. Mooi plaatje. Ottoland ligt in Zuid-Holland en niet in de provincie Utrecht. Ligt net onder de lek bij Schoonhoven en de lek is daar. De provinciegrens. Top. Ook belangrijk. Ja. Om uh, gerectificeerd te hebben. Ja, top. Uh, we hadden het over de regio disco in de Achterhoek waar mensen met ons wilden vechten. Ja. Gewoon met Daniel. Uh, kon hij op de naam komen? Dat is de Dika. Ja, iedereen bekend. Ja, ja precies. Volgens mij bestaat het nog steeds. En uh, ik zei dat heren 2 van Switch onderaan staat. Uh, dat is zeker niet waar. Protos heren 4 staat er nog slechter voor. En ook uh, UVW Sphinx heren 1 staat uh, onder hen. Uh, en heren 2 is ook als zevende geëindigd in hun uh, nice. competitie. Ze hadden ongeveer 23 wedstrijden allemaal in maart. Dat is echt absurd, maar hebben echt, toen hebben ze echt goed gespeeld. Dus uh, ze hebben een goede eindsprint gemaakt. 70 Nou, ja. Top, mooi. Goed ja. bezig. Dacht ik ook. Hebben we nog um, ingekomen stukken? Zeker. Uh, ook van Michiel. Ja. Ik heb uh, toch gevraagd of iemand Team partoffel was of Team Slof. Ja. Uh, Michiel is Team Pantoffel. Oké, okay, akkoord. Verder heeft niemand zich in deze discussie gemengd. Het is, het is niet een nieuwe frietpatat discussie hier. Nee, blijkbaar. <laughs> ik, ik, het is ook niet zo maatschappelijk geladen als frietpatat. Nee, ja. Nee, nee. En niet zozeer een ingekomen stuk, maar na de wedstrijd tegen DVC, uh, straks komt het wedstrijdverslag, sprak ik uh, met, uh, met, uh, met hen in de kantine van uh, Zuilen. shoutout kantine Zuilen, want daar was de Switch uh, Saturday. En Dus ik stond gewoon een praatje met ze te maken... en toen vroegen die gasten... hé, hey, wie van jullie maakt eigenlijk die podcast? <laughs> <laughs> Kut. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is niet de bedoeling... dat mensen nee. ons leren kennen... door iets wat ze op internet zetten of zo. Dat is <laughs> gewoon niet de bedoeling dit. <laughs> uh, Leuk dat zien jullie streamers. Ja, ja dat is echt superleuk. Ja. Uh, ik ben alleen vergeten te vragen... hoe ze ons gevonden hebben. Dus um, ja, laat het even weten... Uh. Want blijkbaar weet je ons te vinden via Insta of uh, e-mail. Ja. Want ja, we vergeten te vragen. Uh, leuke gasten trouwens. Echt uh, leuke, leuke jongens. En uh, de spelverdeler. En ik geloof dat hij Johan heet. Maar misschien komen we daar nog op terug. Hij heeft zelf ook iets op Spotify gezet. Oké. Okay. Namelijk. Het clublied van DVC. Het clublied van DVC. Kijk, uh, Bauke, jij bent natuurlijk van ons twee duidelijk het muzikale genie. Ja. Dus... Ik stel voor dat we samen even naar gaan luisteren. Ja, dat wou ik ook al voorstellen. <laughs> en dan, dan plaatsen we een analyse. Misschien moeten we voor de aflevering het iets inkroppen. In Misschien kunnen we wel een klein beetje ja. neerzetten. Ja. Maar dan krijgen ja, ze een beetje we. het idee. Maar wij gaan ja. er gewoon even helemaal luisteren. Ja, precies. En dan zetten we het linkje in de show notes. Kun je hem daarna zelf helemaal luisteren. En het nummer heet Ga Staan voor DVC. De studioversie. Ja, ja. Want er is ook een live versie, denk ik, dan. <laughs> Daar ga ik dan vanuit, ja. Van Johan van Dijk. Dus ik denk dat hij inderdaad Johan heet. Dat is volgens mij de spelverdelen, ja. Marcel Kromwijk en Myrthe Griffioen. Oh, ja. Dus uh, drie zangers. Of, of Vrienden, drie ja. muzikanten. Artisten, ja. Precies, ja. Artisten, ja. Ja. <laughs> ja. Het is een nummer van drie minuten. Dus... Um, Oké. Okay. Uh, ja, ja, ja, gaan we weer. Uh, ja. Drie... Twee, één, go. Hey, Dave zijn we er klaar voor? Zeker wil ik er klaar voor. Wat het mm -hmm. yeah. de club in ons bloed. Maak toch plezier. De wedstrijd is kort. Zorg dat het nooit stil om je heen wordt. hey wat zit hier? Ja, oh. verloren. Ja, dus. Een breakdown. En de volgende stam toch gewoon weer voor ons. Kom op, ga staan dan. In de sporton nee. naar Zwabelies. Dan moet je. Dat is het adviesje, clubje, steunen als ik man ga bort en zing dan. Ga staan, mee en zing, maar met ons <laughs> mee. Ga staan voor deze... Oh, modilatie! Ja, hitje hoor. Wauw. Ja, wel een hitje. Um, ja. Ik heb zo vermoeden dat ik wel lichtelijk dankbaar ben voor de autotune die er af en toe even overheen kwam. Ja. Verder, ik denk niet, uh, maar dat, correct me if I'm wrong, dat Johan de rechter voor dit nummer bezit. Nee, want het ik is zo gewoon... Ik uh... heb dat hij van iemand anders is. Dat doe ook weer. Het is gewoon... Uh... Het is stil aan de overkant. Uh, yeah. de, de originele weet ik niet. Is het? It... Wordt vast een rectificatie, dit. Ja, yeah. is het Village People? <laughs> <laughs> nee, Patrick Hernandez. <laughs> <Yeah>. <laughs> ik ga nu live rectificeren. Het is van Go West. Oh, ja, Go, yeah, Go West. Ja, van de Village People. West van de Village People. Nee, uh, ja, yeah. uh, leuk, leuk, leuk, uh, leuk nummer jongens. Ik vind wel... Leuk nummer, ja. Yeah. hadden wat lyrics iets soepeler uh, in het... Uh, Kijk, ver in verbeterpunten Trotsieel. zijn er altijd. Uh, ja, dat is waar. Maar uh, uh, leuk dat jullie dat voor jullie club doen. Ja, nee, dat is sowieso hartstikke cool. Ja. En volgens mij was Johan wel veruit de beste vocalist. Denk het ook wel. Als, als dat Johan was. Ja, ja. twee ja, mannen op de drop. Uh, ja. ja. Dus een uh, dikke shout-out DVC, jongens. We uh, vond het hartstikke leuk dat jullie uh, luisteren. En nu hebben we naar jullie clublied geluisterd. Wil je ook het clublied luisteren van DVC? Check de show notes. Check. Wil jij een ander clublied voor ons inleveren om te bekritiseren? Ja. <laughs> drop ons een linkje en we luisteren het. Uh, gespeelde wedstrijden. Ja. We hadden eerst een wedstrijd van jou. 15 maart ja. thuis tegen DVC. Ga staan. Ja. Uh, voor ja. DVC. Ga staan voor DVC. Ja, ja. 15 maart. Spits CDD speelden we tegen DVC. Um, Joel hadden we uit de rivier als invalmidden. Daniel was gelukkig weer terug als, uh, na zijn aanrijding. Dat was uh, eigenlijk sneller dan we hadden verwacht. Mooi. Had, uh, die maandag had hij uh, meegetraind en zei hij nou ik uh, ga nog even niet uh, springen. Maar uh, Daniel zou Daniel niet zijn als die... Uh, Daar scheidt dan gewoon, ja. <laughs> gewoon, gewoon vol mee zit. Dus die dacht, nou dan ga ik ook gewoon de wedstrijd spelen. We hadden voor de zekerheid ook wel Pieter nog als midden laten invallen. Mm -hmm. En het was echt, echt een leuke wedstrijd. Het was uh, veel strijdlust, hard gewerkt. Uh, we hadden ook een dames team dat uh, kwam kijken. Dus het, uh, oh cool. En mijn ouders waren er en Maaike was er en Stef was er. Dus dat was ook wel echt leuk voor, voor het publiek. En we hebben gewoon een setje gepakt. En uh, nou, deze gasten die waren volop in de race voor het kampioenschap. Dus ik denk dat ze stiekem wel een beetje baalden. En laat het anders even weten, hè? Ja. Yeah. <laughs> je weet even te ze vinden. Straks uh, ga ik bij de eindstand ga ik even zeggen of ze echt kampioen geworden worden zijn. Uh, wij waren in ieder geval trots uh, het veld af en wij konden naar de kantine, want Sportaan Zuilen heeft een kantine. Ja. Yeah. En die avond hadden we ook nog een Switch gala trouwens, dat ook heel nice was. Ja, yeah, uh, ik zag de foto's. Volgens mij wel cool. Ja, dat was leuk. Dat is echt goed geregeld. Ja, ja, vervolgens uh, had, had ik uh, 20 maart had ik, uh, ja. Ja, een uitwedstrijd tegen Boomerang Comet. Dat zijn die luiden die helemaal onderaan stonden. De ja. gedoodverfde laatste. Ja. En dit is een wedstrijd die ik heel gauw al vergeten. Uh, eerste twee sets, redelijk makkelijk eroverheen uh, gegaan. Uh, echt niet zo moeilijk. Maar die jongens, het, het waren jonge jongens en nog niet echt een team, maar ze hadden wel werklust. En wij waren gewoon ook een beetje in slaap gevallen... doordat, ja, sorry, die eerste twee sets waren gewoon echt tering saai. was echt geen reet <laughs> aan. Het was echt een wedstrijd waarbij je jezelf wakker moest houden. En vervolgens gaan ze opeens werken. Ja, en Hoe hebben ze vind. dus twee sets tegen ons gepakt. En volgens mij waren dat twee van de acht sets... die ze dit seizoen hebben gehaald. <laughs> dus wij uh, gingen eigenlijk uh, met hangende kopjes diepschamend uh, naar huis... Uh, Omdat zij het zo netjes gedaan hadden. Ze, ze waren ook ja. aan het juichen met dat vierde setje. Of Met, met dat tweede setje. Uh, alsof ze uh, de boel gewonnen hadden. Want ze hadden nog niet meer dan één setje tegen iemand gepakt. Dus, ja. <laughs> dus we mogen ja. ons diep, uh, diep gaan schamen. Maar uh, ja. goed gedaan uh, Boomerang Komeet. Ja, en toen hebben jullie de vijfde set wel gepakt. Ja, vijfde set hebben we wel gepakt. Ja. Dus we hebben hem wel ja. gewonnen. Maar dit had gewoon 4-0 moeten zijn. Dat, uh, ja. Ja. Uh, hè, want zo'n kwaliteit stond er nou ook weer niet. Alleen wij kakten in. En zij gingen best wel goed spelen. Of tenminste, best goed spelen. Ze, ze hadden echt superveel. Dus gewoon oh, overal ja. werd keihard voor gewerkt. En werd die er nog net overheen gekregen. Was echt, uh, ja, petje af. Nou ja, dus, ook wel leuk voor die mannen toch. Ja, ja, ja maar voor ons iets minder. Ja, ja, precies. En toen? 22 maart. Toen, ja, wij gingen uit naar Woerden. Dat was gelijk de laatste wedstrijd van het seizoen op 22 maart. Ja. Niet shout-out Nifobo, want fuck you. Wat een kort seizoen was dit, hè? Ja. Zes, 16 wedstrijden is echt veel te rijden. Wat is dit echt voor onzin, ja. Ja, echt. Wat, uh... ik ben steeds een beetje boos om. Ja, snap betaal ik. taal betaal er gewoon geld voor. Regel gewoon even een set uh, poeltjes van... Uh... Iets meer, ja. Van, ja, gewoon dat je in 20 wedstrijden speelt of ja. 22 maart. Afijn, uh, laatste wedstrijd van te seizoen tegen de waarschijnlijke kampioen. We moesten nog tegen de nummer 1 en 2, dus uh, de laatste twee wedstrijden. Oh, hebben jullie dat ook gedaan? Ja. Okay. Ja. Top. Ja, zij moesten daarna nog best wel wat wedstrijden spelen. Dus we wisten nog niet, het was nog niet helemaal duidelijk waar de, hoe de verhoudingen liggen. Uh, en wij dachten ook, oké, okay, laatste wedstrijd, we gaan geen invallers regelen. Gewoon met ons eigen, eigen clubje, zeg maar. Coaches konden ook niet, dus Maarten en ik hebben een beetje die dubbelrol uh, gepakt. Dat pakt het goed uit, want Timo die speelde fucking goed die dag. Dus nice. ik vond het prima om gewoon lekker op de bank te zitten. En gewoon, uh, gewoon de coachingrol te pakken. Het team speelde echt heel goed. Uh, maar als team ook echt heel goed. Ze hadden echt moeite met onze, onze ja, taaiheid. Een beetje hetzelfde wat, wat, wat Boeman Komeet had bij jou, denk ik. We uh, yeah. zaten gewoon uh, lekker in de wedstrijd. Zelfs zo dat we een vijfde set hebben uitgesleept. Vet. Die hebben we dan helaas weer niet gewonnen. Maar wel echt een topeinde van ons seizoen. We waren echt trots. Nice. Hele nice kantine in, uh, in Boerden. Dus dat kwam, uh, kwam uh, allemaal perfect bij elkaar. Vet. Dritte floor, dus ja. Ja. Dan zie ik, uh, 27 maart speelde jij thuis tegen Ikeros. Ja, uh, Ikeros thuis. Ja, uh, wat, wat moet ik erover zeggen? Ze hebben één gast uh, die het hele team in zijn rugzak heeft. En de rest van het ja. team is ook best degelijk. Uh, die gast heeft, uh, we hebben het achteraf even gevraagd. Uh, die heeft tweede divisie gespeeld. Wat doe je dan in de tweede klasse? En uh, Hè, uh, ...waarschijnlijk, uh, volgens mij was hij, had hij een blessure gehad en uh, was hij weer een beetje in aan het komen... ...maar volgens mij was hij weer ingekomen. Ja. Um, <laughs> dus, maar ja, je merkt ook gelijk, als zij hem niet aan konden spelen, dan hadden wij wel wat te zeggen. Oh, ja. Hè, uh, even goed een degelijk team hoor, als zij hem niet hadden gehad... ...maar ik denk dat het dan wel iets gewaagder aan elkaar was geweest als zij er niet was geweest. Want... Het was gewoon... Ja. Oh, we hebben moeite. Gooi de bal over de bek van die ene gast. Katoemp. Ik vraag me dat altijd af. Is het nou leuk om in zo'n team te spelen? Waar je dan nou ja, zo goed, daar heb ik de vorige keer dat we tegen ze speelden... ook al ja. met ze over zitten praten. van ja, Is dit nu nog leuk voor jullie jongens? Want ja. wij vonden er geen bal aan zo. En ze nee. zeiden ook van... Ja, nou, we hebben eigenlijk ook wel een beetje spijt... dat we tweede klasse hebben ingeschreven weer. We dachten, hè, het, gaat, hè, het is leuk. Dan zijn we lekker makkelijk bezig. Maar... Dit ja. is wel iets te... Dus ze spelen volgens jou gewoon eerstklas misschien. Dat mag ik hopen. En anders ga ja. ik ze daar toch uh, anders op aankijken. Ja. <laughs> dat, uh, hè, en dat maakt verder niet uit. Maar ja, die gast was gewoon een klas apart. Zeg ja. maar dat hij van rechts achter komt. En dat hij nog een bal opvangt die iemand anders uh, rechts uh, of uh, links voor uh, heeft verkloot. Dus ja, dan, ja, hè, ja. dat hij gewoon nog net even zijn uh, handje eronder doet. En uh, ja, dan komt hij nog van de grond af. Staat hij op en dan slaat hij hem binnen de drie. Ja. Dat idee. Dus, uh, uh, maar we hebben onze kranen geweerd. Uh, maar we hadden er niet veel van verwacht. En ik denk dat we heb, lekker hebben staan spelen. Ze hebben echt af en toe wel moeite met ons gehad. Ja, um, oké. Okay, nee. Maar 4-0 voor hen. Dan daarna. De allerlaatste wedstrijd van. Laatste wedstrijd. Ja, ja, twee stroom. Best, uh, best een leuke wedstrijd, vond ik zelf. Uh, we hebben zelfs nog een setje gepakt hey. en uh, ja, ons, ons best wel goed geweerd. Hè? Ook zij hadden ja, een paar uh, rugzakjongens, uh, twee, <laughs> twee jonge gasten, ook gelijk de sportiefse gasten. Hè? Die vonden het gewoon vet als iemand anders heel hard die bal erin hakte. Oh ja, ja, ja, ja. uh, en vice versa net, net zo goed, zij uh, hakten die bal ook goed, uh, goed erin. De rest van het team was, nou ja, uh, sportiviteit was af en toe een beetje bijzonder... Uh, Ik heb op een oh, gegeven ja. moment naar zijn groep van het mag ook een beetje sportief jongens. We hebben jullie oh, niks ja. aangedaan, we hebben niks gezegd. He, gewoon één gast die dan een hele set lang elke keer dat de spelverdeler... Die raakt de bal best lang aan, maar de scheid vloot daar niet voor. En elke keer weer dat die bal bij de uh, spelverdeler kwam. Ja dragen, ja dragen. Ja je moet op handbal gaan, ja dragen. Oh, jezus. En die gast heeft dus de hele wedstrijd op de bank gezeten, heel fijn. Oh. Die speelde uh, speelden het was, uit. Ze speelden uit. Ze eigen schuizig Ja, hun eigen. Ja. ja, was hun uh, ja. Um, en vervolgens uh, bij het handjes geven hè, wanneer je normaal uitgaat, ja. qua, qua hè, uh, uh, rivaliteit. Zei je ja. nog even tegen de spelverdeler: van ja, je, je, je mag, jij kan beter handbal gaan spelen, jongen. En uh, <laughs> dat mensen, Echt super sportief. Maar goed. En vervolgens dus een teamgenoot voor mij. Echt, dit is zo'n moment dat je denkt van. Ik wou dat ik ook zo uit rem was, die, uh, die is achteraf op hem afgelopen van joh, uh, kan het volgende keer even wat sportiever, want dit slaat helemaal ja. nergens op. Uh, het is gewoon klaar na de wedstrijd. Ja, uh, ja moet hij uh, Dat uh, uh, is toch dragen. Dan moet hij nu. <laughs> Oh ja, dus jij weet er zoveel vanaf. Vandaar dat je langs de kant van, de, van het veld zat, de hele wedstrijd. Lekker. En toen was hij stil. Dus uh, heel fijn. Uh, maar de rest, uh, die, die jonge gasten, de uh, rest van het team, niks over uh, ja, op aan te merken. En iedereen heeft echt heel hard gewerkt. Ja, zowel op buiten. Ik heb het zowel op buiten als op midden gestaan, uiteraard. Oh, nice. En beide niet onverdienstelijk, denk ik zelf. Ja, Dus uh, ik zet even uitslag. 3-1 verloren. We hebben een ja. setje gepakt. Ja. Ja. En de, 29 laatste, uh, de laatste... set ja, ja. 29-27 voor de laatste set. Dat vond ik wel lekker. Nou, lekker hoor. Uh, brengt ons bij de randzaak van de show. Ja. Uh, en ik wou het eigenlijk met jou hebben over selectietraining. Selectietraining. Nice. Heb jij wel eens selectietraining gespeeld, Wauke? Nee, denk nee? Ik. Ja, ik. Ja, ik heb echt wel eens een keer een training meegedaan met een hoger team. Ik denk dat dat selectietraining is, maar... Ja, ja. Vervolgens niet echt geselecteerd volgens mij. Dus, <laughs> <laughs> uh, dus ik verwacht dat ik selectietraining heb gespeeld. Maar uh, gemiddeld ja. uh, ben ik in teams gekomen doordat ik me binnen gelikt heb bij uh, uh, het team Inquestie. Uh, ja, ja, ja, ja. Want heb je ook niet bij Protosseren 5 toen mee getraind of zo? Ja, dat heb ik wel een keer gedaan, ja. Maar daar werd ik het volgens mij ook niet, toch? Nee. nee. En bij Switch... Nee, bij Switch bij, ben ik uh, gewoon bij 7 begonnen en op een gegeven moment geüpgrade. Ja. Met de helft van het team, volgens mij. Dacht ja, ik. Precies, yeah. Ja, precies. Ja. Ik heb ook een selectie getraind toen ik um, me aanmelde bij Switch. Ja. Samen met uh, oude bekenden van ons. Die uh, liever wilde schaatsen. Oh, die. <laughs> ja. <Nice. laughs> voor, uh, voor een plekje in Heren 6 destijds. Maar je begrijpt dat dat uh, geen echte tegenstander was. <laughs> Nee, nee, dat snap ik ook. Ja, ja dus uh, verder heb ik nooit echt selectie getraind ook. Hmm. Behalve dan dus nu. Wij spelen nu met heren uh, 2 en 3 samen. Maar het, ja, het mag dan geen selectietraining heten. Maar het is... Um... Ze gaan wel selecteren vanuit de mensen die ze in de, deze niet-selectietraining hebben. Om ja. een zo goed mogelijk team neer te zetten. Ja, ze willen zeg maar eigenlijk... Dus, maar het is iedereen... geen selectietraining. Laat ik even duidelijk zijn. Ja, het is geen ja. selectietraining. Precies dat, ja. Het is uh, een selectie, maar niet op basis van, we gaan één goed team en één minder sterk team maken, maar een selectie op, nou, kunnen we alle smaakjes een beetje combineren, dat, het, dat we twee... Decent teams. Ja, optimaal presterende teams kunnen maken. Okay. Waar ik wel voor ben. Ik ja. vind dat wel, wel een goed idee. Wat ook wel grappig is, is nu je we dus afgelopen maandag op twee velden met twintig uh, man. Oké, okay, vet. Ja, yeah. dat is echt wel leuk, ja. Uh, hoe gaat het met Tokasa? Hebben jullie een TC en zo? We Is hebben een, een uh... TC, ja. Maar net als bij Switch zijn de wegen van de TC uh, ondergrondelijk. Uh, yeah. Dus uh, je, je vult op het eind van het jaar, vul je gewoon een enquête in van... joh, ik wil dit en dit gaan doen en daarom en daarom. Ja. Yeah. En uh, daar zit ook een vraag in van... ja, wil je hoger spelen, wil je lager spelen? En dan uh, gaan ze gewoon kijken wat ze voor je kunnen doen. Ja, yeah. uh, heb je het idee dat... dat... Dat ze jou ook gezien hebben? Hebben ze even zien trainen, die spelen? Ja, ik heb wel leden van de TC zien, uh, ah, ja. zien kijken. En of ze echt specifiek naar mij keken, denk ik niet. Maar uh, he, uh, nee, ja. ze hebben wel de teams gewoon even bekeken. Ja. Dat is wel in kaart gewacht. Ja, ja, en volgens mij zijn ze er ook wel serieus mee bezig. Maar ik, ja, ik vind dat altijd lastig om in te schatten vanuit een... He, ik ben niet een intimi van, van de club nog. Uh, kijk, nee, ik begin wel ja, mensen te precies. kennen, maar... Het, het, uh, ja, ik, ik weet het gewoon nog niet en nee, uh, ja. uh, um, ze zijn best proactief in het uh, er is iets, dus ze moeten er even over praten. Dus dat vind ik wel uh, wel netjes, maar qua team selectie eh. ja. en, en, en maar, ja, uh, bij Switch uh? is het hetzelfde verhaal denk ik een beetje toch? Of? Ja, ja, we hebben een ja. TC en ja. dat, is, dat is een vrij duidelijk uh, TC-beleid. Dat het volgens mij niet heel veel anders meer is dan toen ik nog in de TC zat. Het okay. is gewoon een beetje Verenigingsbelang gaat voor ja. teambelang en ja. teambelang gaat voor individueel belang. Uh, en bij gelijke kwaliteit dan mag, zeg maar, een, gaat het lid voor ja. bij de externe meetrainers. Check. We hadden een paar meetrainers uh, in, in, die, in die selectietraining ook, waarvan een aantal ook wel aardig kunnen ballen. Dus ik, ik ben benieuwd waar, uh, waar die dan terechtkomen. Zullen we, ja. we mensen stoppen? het is nog niet helemaal duidelijk. is. Dus ik heb nog helemaal geen idee met wie ik volgend jaar in dat team zit, precies. Oké. Okay. Ook een beetje gek. Ja, dat is wel maar, raar. Ja, yeah. ik heb vaak genoeg met D2 meegedaan ondertussen. En, uh... Ja, ik denk dat je wel een beetje meekomt uh, daar, gek genoeg. Ja, ook ja, qua niveau maken we sowieso niet zo zorgen, maar ook qua gezelligheid of uh, yeah. sfeer. Dat is gewoon, uh, zit sowieso wel goed. Dus ik denk, denk dat dat wel, uh, wel goed komt. Mooi. Wel spannend, wel leuk. Ja, yeah. Hoe gaat dat bij ja. jullie team? Of uh, gaat dat bij jullie vereniging DVC? Uh, laat het ja. ons ook even weten. Ja, weten. Ja. Stand van zaken in de competitie dan? Ja. Gaan we nu wel voorlezen? Ik, uh, ja, het leek me wel eens netjes. Ja. Uh, zal ik uh, eerste klasse doen van regio H? Uh, ja. Eerste klasse H, regio West, ja. Uh, begin ik onderaan, om het uh, spannend te maken. Du -du -du -du. Uh, Taurus, regio 4, 9 punten. Uh, 9 sets gewonnen, dat is niet het best. Daarboven... Servia ja, Heren 2, 25 punten. Daarboven dus. Switch Heren 3, dat zijn wij. Nee. 30 punten. Een stuk meer punten per, uh, per wedstrijd dan uh, vorig jaar. Dus we zijn echt wel uh, op vooruit gegaan. Mooi. Uh, net daarboven met twee puntje meer. shot Heren 3 op de zesde plek. Daarboven één puntje meer. Fives Heren 5, 33 punten dus. Daarboven Woerden. Die deden dus echt nog mee om, uh, om de koppositie. Maar die zijn dus enorm gezakt in de laatste wedstrijden. Okay. Uh, misschien omdat ze dus niet wilde promoveren, maar uh, nou, dat gaat ook zeker niet gebeuren. 50 punten. Ja. Uh, dan onze nieuwe vrienden van DVC, 58 punten. Check. Daarboven Limes, 59 punten. Die hebben een goede eindspunt gehad. En de kampioenen van eerste, eerste klasse, H. Volingo uit Gouda, Heer 3, 64 punten. Gefeliciteerd. Ja, goed gedaan Volingo. Ja. Volgend jaar komen ze halen. Ja. Dus, uh... <laughs> Even kijken. Ja, dan uh, onze. Ja, uh, yeah, dinges, klassen. Dinges. Uh, heren, tweede klasse, J. Yeah. Um, met onderaan Boomerang, Comet, Heren 2. Ze hebben ook een Heren 1 blijkbaar. Uh, ja. Met 16 wedstrijden en dan 7 punten. Van de 2. Maar van de 2 door. Fucking <laughs> <ons>. uh, <Twee. laughs> um, Pegasus met 21 punten. Uh, uit 16 wedstrijden. Daarboven op 7. Trivus heren 4. Met 28 punten. Daarboven Xantos heren 3. 33 punten. Uh, Switch 87. Heren 1. Met 38 punten op 5. En dan Shining op nummer 4. Linker rijtje voor de win. Um, ja. Vokasa heren 6. Met 42 punten. Echt netjes. Best netjes. Heel ja. Ja. Uh, daarboven Kidang uh, met 55 punten. 2-Stroom op 2. Uh, hey. <laughs> nice. Uh, met 60 punten. En Ikeros... Heren 1 uh, op 1 met 76 punten. Die hebben, die hebben maar 4 sets tegen gehad. 4 sets tegen gehad, gehad. Ja, ja. En de meest, volgens mij komen alle, die allemaal van 2-Stroom, dacht ik. Maar ik weet het niet zeker. Dat kun je checken, maar goed Ga je zien, op, op probeersels kan je in, uh... Kidang hebben ze twee sets laten liggen Oké okay. ja. En Switch, zeg ik dat goed? Ja, Switch eentje Ja En Kidang. dus Ja, de enige ja. wedstrijd die ze verloren hebben ja. Tegen Kidang. Dat is ja. wel raar Maar goed Nou ja, afgetekend kampioen Ja, ja. gedaan Goed gedaan, uh, Ikeros Ja En verder, leuke gast hoor, da dat wel. Maar uh, ja, ik, ik hoop dat jullie volgend, uh, volgend jaar lekker eerste klas gaan spelen. Dat lijkt me wel toch? Ja. Uh, programma, hebben we niet meer? We hebben de niet meer. Hoezo zit erop. Ja. Uh, is dit dan ook gelijk het einde van het seizoen van het kampioenschap? Weet ik niet. Ja, zo, uh, nee. misschien, misschien komt er misschien. wat weer in. Ja, misschien wel. misschien niet wel. Houd je, je podcastfeed in de gaten. Ja. Want wij vinden het wel gezellig. Ja. ja. Precies. Moet ergens wat lul hebben. Daarom. Ja, wil je kleren kopen van ja. onze podcast, mm -hmm. uh, Kleren van de keizer.nl. Ja, uh, je kan met ons in contact komen via onder andere BlueSky, dat is Chroniek Kampioen. Weet je hoe ik dat lees? Ik lees dat BlueSky. Ah oh, ja. BlueSky. Yeah. BlueSky. Also fuck Twitter, slash x. Ja? Yeah? Ja. Heel goed. Of mail met Kroniek uh, van een Kampioenschap at gmail.com. Of kijk op Kroniek van een Kampioenschap. .nl. Of kijk op Insta op Kroniek van een kampioenschap. Dankjewel Aniek nog voor het uh, ja. mediamanager daarvan. Dankjewel Aniek. Fijn. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot op uh, het kampio kampioenschapsfeestje van Zwitsjeren uh, Switch Zwitsjeren 1. Nou, heel goed. Ja, gefeliciteerd jongens. Hé. Hey. Zo. Ah, Ja, nou, poepoe. Jij gaat nog even trainen. Ik ga nog even trainen. Ja. Met ribben. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje moe, maar uh, mm -hmm. um, ik vind dat sporten ook gewoon een beetje belangrijk is. Dus, ja? Ja, vind ik wel. Ja. En morgen weer lekker uitslapen en dan dienst draaien. Dus dat... Uh,